Zes uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. President Obama heeft in de State of the Union benadrukt... dat hard werken en verantwoordelijkheid nemen weer moeten lonen. De VS staat er volgens hem sterker voor dan welk ander land dan ook... maar hij wil een eind maken aan de grote ongelijkheid in zijn land. Hij vroeg het congres hem daarbij te helpen... maar als hij dat nodig vindt, zal hij een decreet uitvaardigen. Verder wil hij dat de gevangenis met terreurverdachten... op Guantanamo Bay dit jaar dichtgaat. Op het ROC Amsterdam zijn examens gestolen... die later via sms en whatsapp te koop zijn aangeboden. Dat meldt de Telegraaf. Door de fraude zijn volgens de krant zeker 400 leerlingen... van de opleiding juridische dienstverlening gedupeerd. Examens die ze begin deze maand aflegden zijn ongeldig verklaard... waardoor er in totaal 825 nieuwe moeten worden afgenomen. De opleiding heeft een recherchebureau in de arm genomen... om de zaak te onderzoeken. Staatssecretaris Teven heeft zich niet bemoeid... met een nieuw onderzoek naar Volker van der Graaf. Het OM laat nieuw onderzoek doen naar de psychische toestand... van de moordenaar van Pim Fortuyn. Deskundigen bekijken onder meer de kans dat hij weer in de fout gaat. Volgens Teven was het toeval dat het nieuws juist gisteren naar buiten kwam... enkele uren voor het Kamerdebat over Van der Graaf. Drie Nederlanders zitten vast in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens persbureau ANP zijn het vliegtuigspotters... en zitten ze vast op verdenking van spionage...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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met een file op de A7 richting Amsterdam. zitten bij de afwit Weidewormer, 2 kilometer. President Obama hoort u zo met zijn State of the Union. Correspondent Wessel de Jonge in Washington luistert mee en analyseert. En over het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar Volker van der Graaf... hoort u staatssecretaris Steven van Justitie. En we praten door vanochtend over de scheiding der machten. Het NOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Het is woensdag 29 januari. Goedemorgen. Goedemorgen. Vannacht hield de Amerikaanse president Barack Obama zijn jaarlijkse State of the Union. en Zijn belangrijkste boodschap was hard werken en verantwoordelijkheid nemen moeten weer gaan lonen. Today, after years of growth, and, stock have been and those at the top have never done better. But average wages have barely budged. De is deepened. Is Ondanks de economische groei is de gewone Amerikanen er dus niet op vooruit gegaan en is de ongelijkheid groter geworden. De president erkent dat hij de hulp van het congres nodig heeft om daar wat aan te doen. Even rustig aan, meneer Obama. Maar hij beloofde ook zelf maatregelen te nemen. But Amerika does not stand still, and neither will I. So, wherever and whenever I can take steps without legislation to expand opportunity for more American families, that's what I'm ga do. Een van de maatregelen die Obama al eerder had aangekondigd is het verhogen van het minimumloon voor ambtenaren. Hij riep werkgevers op hetzelfde te doen. Doe what you can to raise your employees' wages. Het is goed voor de economie, het is goed voor Amerika. En dat leverde hem een daverend applaus op. Maar toen Obama het opnam voor de onderbetaalde vrouwen in Amerika... ging helemaal het dak eraf. Ja, today, women make up about half our work But they still make 77 cents for every dollar a man earns. That is wrong. And in 2014, it's an embarrassment. Women deserve equal pay for equal work. Waar is het mee eens? Zo duidelijk deze uitzending in gesprek met onze correspondent. Dus Wessel de Jong over de speech van Obama. Er gaan Europese militairen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. De VN-veiligheidsraad heeft er gisteravond mee ingestemd. De militairen zullen waarschijnlijk worden ingezet bij het vliegveld van de hoofdstad Bangui. Daar zitten honderdduizend vluchtelingen in een kamp. Er is gebrek aan voedsel en schoon water en de situatie wordt steeds nijpender, zegt deze hulpverlener. Our stocks of cereals, they have reached the level zero today. Deze trucks brenging 250 to tons, which will be known for us for three days. Europa wil 50 tot 600 militairen sturen. In het door Burgeroorlog verscheurde land zijn al 1600 Franse en 4000 Afrikaanse militairen. Volgens de VN zal de Europese troepenmacht over een paar weken aan de missie beginnen. Het is wel de vraag of dat snel genoeg is voor de vluchtelingen in het kamp. If we quick solutions verden kunnen we with onze operations in het Central African Republik. Sinds december vorig jaar zijn meer dan een miljoen mensen voor het geweld gevlucht. Ruim duizend mensen zijn om het leven gekomen. Staatssecretaris Teven werd gisteravond door de Kamer ondervraagd. over wat er nu met de moordenaar van Pim Fortuyn, Volkers van der Graaf, moet gebeuren. Teven kon alleen vertellen dat het Openbaar Ministerie op dit moment aan zet is. Volgens mij gebeurt op dit moment. is het Openbaar Ministerie met haar werk bezig. En moeten wij het Openbaar Ministerie op dat punt niet storen. Ja, maar de Tweede Kamer wilde weten... of Van der Graaf bijvoorbeeld naar het buitenland kan... in een soort van getuigenbeschermingsprogramma. Past hij bijvoorbeeld in een programma... zoals we dat ook hebben voor verklikkers... Voor, voor bedreigde getuigen die justitie helpen? De staatssecretaris. Ja, voorzitter, er wordt daarover nagedacht. Het Openbaar Ministerie moet dus eerst beslissen... of Van der Graaf vrijkomt... en heeft daarbij de bevoegdheid om bijzondere voorwaarden op te leggen. De staatssecretaris zal de beslissing van het OM moeten afwachten... voor hij zich weer met de zaak kan bemoeien. En de grote steden hebben voor het eerst deze winter... extra opvang voor daklozen geopend. Dat is geen overbodige luxe, vertelt deze man. Ik kan me nog wel herinneren dat het dan vijf uur s ochtends was. En dan was ik blij dat het centraal station open ging. Want dan lagen de krantjes er En dan nam ik veertig krantjes mee en dan stak ik die in de fik. En dan had ik het vijf minuutjes warm. Ja, maar vannacht kunnen ze dus binnen blijven. Mino Remmers hebben wij de straten opgestuurd naar Maastricht. Mino, goedemorgen. Goedemorgen, sta bij de Ensi-fabriek aan de rand van de stad... waar bergel omgevormd wordt tot cement en dan weer overgaat vaak in beton. Zo'n beetje de hele wederopbouw hebben we eraan te danken. Maar er komt een einde aan de mergelwinning. En die grote gaten in Zuid-Limburg, dat wordt terug natuur- en industriegebied. Dat is toch een hele andere erfenis dan wat ze in Groningen hebben meegemaakt... nadat we daar stoffen uit de grond hebben gehaald. En de eerste blik in de krant leert dat de Telegraaf opent... en u hoort het net ook al in het nieuws... met een grote examenfraude op het ROC Amsterdam. Nieuwste onderwijs wereld opgeschrikt volgens de Telegraaf... door fraude bij het ROC. Daar zijn gestolen schoolexamens via sms en whatsapp te koop aangeboden. Inmiddels heeft de school een recherchebureau ingeschakeld... om de zaak te onderzoeken. Trouw, zegt klant, meid, goedkope zorgpolis. Anders dan gedacht kiezen verzekerden niet massaal... voor een zogeheten selectiepolis of een hoger eigen risico. Dit jaar bieden voor het eerst alle grote verzekeraars... een selectiepolis aan. Die is tussen de 5 en 15 euro per maand goedkoper... dan de standaardpolis. AD meldt dat de spaarzin voor het eerst in 20 jaar afneemt. Signaleert de ING in de toezichthouder. De Nederlandse Bank en de concurrenten Rabobank bevestigen deze trend. Door de lage rente op de spaarrekening... steken veel mensen hun geld liever in de aflossing van hun hypotheek... of gaan ze beleggen. Grote foto op de voorkant van de Volkskant van Karadzic en Mladic. Zij stonden gisteren in Den Haag voor het eerst tegenover elkaar voor de rechter. Generaal, heer, heeft u mij ooit geïnformeerd... dat de gevangenen van Srebrenica zouden worden... werden of waren geëxecuteerd? geëxecuteerd, vroeg Karadzic. Mladic deed alles om maar niet te hoeven antwoorden. Ik heb mijn tanden in mijn cel laten liggen. Gezworen kameraden staat er ook nog bij die foto. Grote foto voor op NSC Next van een pianospelende man. Het is uh, Markian Matej. Hij speelde piano tegen het geweld in Kiev. Nu, twee maanden later, is hij zijn hoop kwijt en wil hij meevechten. De kop erboven is: piano spelen heeft geen zin meer. Metro. Camera's na hoos aan bestolen boeren. Steeds meer boeren hangen camera's op en plaatsen hekwerken met toegangscodes om hun weilanden. Want volgens de Nederlandse melkveehoudersvakbond wordt er de laatste tijd veel gestolen vanaf de erven en uit de stallen. Vooral zitmaaiers, loodzware maaimachines met hun stoeltjes zijn in trek. Boerenbedrijven zijn groot en onoverzichtelijk. Ze waren voorheen erg toegankelijk, staat erbij. En voor op spits nog opvallend. Ik denk, ik neem hebben nog even mee. Het is uh, pagina 1, maar toch uh, een, een mooie dame in bikini. Het is Brechtje Heinen, Nederlands topmodel. Ja, ik vind vooral die uitspraak die ze doet, uh, markant. Ja, ze doet het uh, evenveel gemak een shoot voor Victoria's Secret... als een show voor supertrash. Daar blijft ze nuchter onder en dan komt die uitspraak. Ik denk wel dat, het, uh, he, dat ik heel normaal ben. Down to earth, chill en makkelijk. De koppen boven naast Brechtje is nuchter talent. Roleplay, the hardest part. Marno Remmers, die hoorde u net al even. Staat aan de rand van een gapend gat, Marno. Ja... Nou, de gaten, die de gaten liggen iets verder. Want ik sta oh. nu bij de Ensi, dat is uh, de fabriek. Maar die krijgen wel de mergel uit die grote Mergelgroeves die in duurt, inderdaad ook hier in Zuid-Limburg, vlakbij Maastricht, uh, liggen. Ja, je ziet ze nog steeds. Ik zag ze net op weg naar Maastricht... rijdend nog uh, naar de, richting het noorden, richting Eindhoven. Grote tankwagens. Nederlands cement staat er dan op. Maar daar gaat langzamerhand toch een einde aan komen. Ja, behalve steenkool werd hier heel veel mergel gewonnen. Al heel vroeg in de geschiedenis... Maar toen de NC ermee begon, toen ontstonden er pas echt grote groeves. Grote gaten in het landschap. En eigenlijk hebben we al het beton... wat we na de wederopbouw in Nederland hebben neergezet... te danken aan die grote gaten in Limburg. Want van dat cement kun je dan weer beton maken. En daar is heel veel mee gebouwd in ons land. En er is ook nog natuurlijk heel veel geëxporteerd. Maar er gaat een einde aankomen. Uh, nog niet helemaal. De winning gaat nog even door. Maar niet meer zo grootschalig als altijd is geweest... En uiteindelijk gaat het in 2020 helemaal stoppen. Dan wordt ook langzaam nu eigenlijk begonnen met de, het, het afbreken van de Entsy-fabriek... En uh, de Mergelwinning gaat stoppen. En dat wordt terug natuur. De oehoe, we hebben het er al eerder over gehoord in Zuid-Limburg. Die vindt het prachtig op die donkere plekjes in de grotten. En uh, er komt ook nieuwe industrie voor in de plaats. Kortom, een complete transformatie van het landschap. En daar zullen sommige mensen hier in Zuid-Limburg blij mee zijn, want het heeft altijd heel. ...heel veel strijd opgeleverd. Dat winnen van die mergel, daar waren mensen zwaar op tegen. Aantasting van het landschap, die grote gaten... ...afgraven van die eeuwenoude mergelgrotten. En aan de andere kant waren er natuurlijk de vakbonden, de werknemers. Het leverde natuurlijk ook heel veel banen op... ...toen de steenkolenmijnen dichtgingen. Um, nou, er kwam uiteindelijk een verlenging van de concessie. En daarom mag nu dus nog tot 2020 doorgegaan worden. Zelfs oud-burgemeester Gert Leers heeft zich ooit nog mee bemoeid. Hij klonk toen destijds bijna als een actievoerder. Luister maar even naar wat we uit het archief hebben opgeduikeld. Wil je er lezen en eventueel bestemmen? Doe eens via internet. De gewakke lucht voor, en dat staat voor al die loze plannen die langskomen. En dat er over de hoofden van de werknemers gepraat wordt. Niet met hun vertegenwoordigingen en niet met de mensen zelf. Het juurtje gepakt want dat is wat die jongens van de actiegroepen verkopen. Als je terug doet en naar dit probleem kijkt, ziet dat het ook in de tijd gewoon het moment daar is om een, een nieuwe weg in te slaan. En dat besef dat begint overal door te dringen. En het is aan de politiek om dat op een gegeven moment op te pakken en invulling te geven. Het is onze berg, onze fabriek die er staat, maar ook onze luchtvervuiling, onze uh, geluidsoverlast en ook dus onze toekomst. Ja, dat was Schert Leers, oud-burgemeester van, uh, van Maastricht. En uh, nou, nu krijgt dan eindelijk krijgen de tegenstanders het misschien naar hun zin, omdat nu en een einde komt aan de winning. Waarom zijn we hier vandaag? Wel omdat er deskundigen uit het buitenland komen... die zich ook bezighouden met het terugvormen van natuur in mergelgroeven, En die gaan hier vandaag bij elkaar komen. En daarom zijn we hier onder andere om eerst hier de fabriek in te gaan... en straks naar de groeven te gaan om daar rond te lopen... met de nieuwe eigenaar van een deel van die groeven... namelijk natuurmonumenten. Goed. Nou, dat wordt dus weer, weer teruggebouwd, teruggebracht. Uh, Misschien, Milo. is er eigenlijk met, met dat cement wordt er nog veel geld mee verdiend. Weet je dat ook? Ik zal het dadelijk eens vragen. Nou, ik geloof wel dat de productie nu langzaam afgebouwd gaat worden. Maar als ik zie wat hier aan uh, uh, grommende motoren op het parkeerterrein staat aan vrachtwagens, wordt er nog steeds heel veel cement gemaakt hier. Goed, bij de Enzi, dus Rimmers. en dan later in, uh, in of aan de rand van die gaten in Limburg. 16 minuten over 6. Jij bent er wel eens geweest, hè, Marcel? Ja, wanneer, wanneer dan? Oh, dat is jaren geleden. Maar inderdaad, het zijn inderdaad indrukwekkende graten waar grote machines dan langzaam nog dieper graven. Ja. Hmm. Na juweliersketen Sibel is ook zusterbedrijf Aurum failliet. De salarissen van de meer dan 60 personeelsleden... konden deze maand niet meer worden uitbetaald. En de aandeelhouders weigerden de tekorten aan te vullen. Gistermiddag werd het personeel geïnformeerd... op de hoofdvestiging in Zaandam. Um... Aurum helaas failliet. Ik begreep van de directie dat, het, dat jullie dat niet allemaal hebben voelen aankomen. De medewerkers van Aurum staan tussen de bureaus in een kring om directeur Ik Johan van Hees. Hij vroeg vanmorgen het faillissement aan. En daarna staat curator Pannevis. En hij is vanaf vandaag de baas. Wat doet een curator? Wij moeten alles wat Aurum heeft te gelden maken, verkopen. Dan haal je uiteindelijk één saldo op één bankrekening over. En dat saldo verdelen wij onder schuldeisers in een volgorde die in de wet staat. Gisteren is het hun verteld en vandaag zijn ze ontslagen. Ze worden nog een paar weken doorbetaald. Ik had hem al aanzien komen. Het werd al minder. Ja, je voelt het, want er wordt minder gekocht. Dus je hebt je handel niet. Dus ja, weet je, dat was niet zo heel spannend. Niet even gevloekt toen u het hoorde, hè? Nee, eigenlijk niet. Nee, want we moesten er ook zijn voor onze mensen en dat hebben we gedaan, denk ik. En misschien dat er zaterdag een moment komt dat ik denk van, uh, ik trap een deur in. Maar uh, dat zien we dan wel weer. Uh, sommige collega's, die, uh, uh, ja, daar zie je dat uh, uh, de pijn harder binnenkomt dan bij anderen. En uh, daar maak ik me vooral ook zorgen om. Ja, ja. Maar in principe heeft natuurlijk iedereen, uh, inclusief u zelf, ja. over vier weken geen baan meer. Nee, dat klopt. Maar of dat jij samen bent met je man om voor je gezin te zorgen. Of dat sommige mensen er alleen voor staan. Daar is wel een groot verschil in. Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Frans Vos. Ik ben werkzaam bij het UWV in Alkmaar. De buitendienst van de afdeling faillissementen. Ik ben hier met vijf collega's aanwezig. Die staan om u heen. Om u vandaag te helpen met alle formulieren. Heeft... Een verdieping lager krijgt het personeel van juwelier Sibel uitleg over het invullen van de formulieren. Dat bedrijf, een dochter van Aurum, ging al een week geleden failliet. U heeft voor de mensen die hem ontvangen hebben de ontslagbrief van de curator gegeven. Dus u weet dat er een einde komt aan uw dienstverband. En dan verwacht de wetgever dat u op dit moment al op zoek gaat. Want iedereen moet proberen te voorkomen dat hij in de WW terechtkomt. En dat kunt u doen door nu al te solliciteren. U zit met een uh, grote map op de knieën. Ja, dat klopt. Ik denk dat ik naar een voorbereidend uh, goed werk gaan, Want uh, dan kan ik het makkelijk terugvinden. En uh, we gaan het zien. Het is voor mij ook de eerste keer uh, uh, eigenlijk dat, een, uh, dat een bedrijf werk voor je gaat. Ik vond dat het al een tijdje aankomen, voor mijn idee dan. Maar ik kreeg natuurlijk, ik werkte op de orderpikken en ik krijg steeds minder orders. Dus... En nu? En nu, nee, ik heb misschien al wat anders. Oh ja? Ik heb meteen uh, twee dagen lang ben ik al aan het bellen geweest en zo voor uh, wat anders. En ik heb nu al twee sollicitatiegesprekken staan voor deze week. Dus voor mij valt het misschien mee. Helemaal niet zitten afwachten gelijk. Nee, ik ben meteen weer aan de gang gegaan. Ik, ik heb er echt een hekel aan om thuis te zitten, Dus uh, ik had zoiets van uh, meteen weer bellen. Meteen het internet op, uitzendbureaus af. En nu heb ik misschien weer wat. Een verslag van Gertjan Dennekamp. Het NOS Radio 1-journaal. Winter took a lifetime. Froze my bones. I wandered through the shadows. When the sun squeaked Through my window <sighs> Ja Jacqueline Govaert. In Ahoy... Nee, hey. ja, dat is iets te vroeg. <laughs> in Ahoy wordt zaterdag een groot muzikaal afscheidsfeest... voor prinses Beatrix gehouden. Om haar te bedanken voor de 33 jaar dat ze koningin was. En er zijn 33 optredens van gewone, onbekende Nederlanders. Gisteravond werd er al gerepeteerd in een theater in Amsterdam. En onze verslaggever Jozefien Treje ging daar kijken. Oh. Er is maar een klein gedeelte van de 33 X die zaterdag optreden vanavond aan het repeteren. Maar ik krijg wel gelijk een idee hoe divers die avond zal worden. Van rap, de breakdance, maar ook een ballet gezongen door de 16-jarige Laura Verhart. Ja, het is wel een hele grote eer om dat voor iemand, ja, voor de belangrijkste persoon van Nederland te doen. Ga je er nog ontmoeten eigenlijk zaterdag? Ik hoop het. Ik hoop dat ik haar ook uh, ja, persoonlijk kan bedanken. Dat doe ik natuurlijk al, maar voor haar steun die ze heeft gegeven, gewoon door de jaren heen. Dat ze er dus door tijden van pijn en verdriet, en dat ze er wel gewoon altijd was. Dat ze altijd vriendelijk lachte en altijd wuifde naar iedereen en... Um, wel echt om haar mensen gaf. In plaats van elke tel even zwaar is, zit er steeds een verhaaltje in of zo. Okay. De hele avond is bedacht door Bart Sneeman van het Nederlands Blazers Ensemble. Ja, absoluut. Wij zijn een beetje de... Wij zijn de... Uh, het, hopelijk het stralende middelpunt van de muziek. Waarbij we even zorgen dat alle onze gasten uh, dat die een heel mooi, uh, lekker warm bedje krijgen. De onbekende Nederlanders. 33 odes worden er gebracht door uh, uh, mensen breed uit de samenleving. Van jong tot oud. Uh, en uh, ontzettend mooie dingen. En allemaal persoonlijke odes aan de prinses Beatrix. Heeft uh, prinses Beatrix zich nog bemoeid met aanstaande zaterdag? Kon zij ze haar wensen uiten? Nou, dat weet ik echt niet. We hebben wel via, uh, via de omgeving van de prinses wel af en toe gehoord... dat ze uh, dit misschien wel mooi vond en dat wat minder. Maar ze heeft zich, uh, zover wij weten, totaal niet mee bemoeid. En we hebben het gevoel dat ze vertrouwt dat het allemaal goed gaat komen... dat ze een heerlijke avond zal hebben. Waar wilt u de prinses voor bedanken? Nou, ik geloof echt uh, dat ze 33 jaar... Uh, met ongelooflijk veel vakmanschap en uh, warmte uh, de, uh, dit land uh, van dit land koningin is geweest. En uh, zover ik erover kan oordelen en gezien heb heeft ze dat met, uh, met ontzettend veel overtuiging en, en, en met een eerlijke instelling gedaan. Dus daar wil ik haar heel erg voor bedanken. In het café van het theater zit aan een van de tafeltjes Dick Barbé, 83 jaar uit de Amsterdamse Jordaan. Ja. Die... Een oude volkszanger. Uh, ja. Hoe bent u erbij gekomen om nu zaterdag op te treden voor de koningin? Nou, via het oudere zongfestival. Of ik zou willen optreden voor prinses Beatrix. Ik zeg meteen, zeg, want ik vind een, een schat van een mens klaar. Wat zij achter de kies heeft gekregen al die tijd. Alles wat ze verloren heeft. En u wilt haar nu bedanken? Ja, zeker. Heeft u geen spanning voor zaterdag? Nee. Ik, ja, ik zou zeggen, ik zing met alle liefde voor haar. En ook voor de familie. Tot Mag een stukje Heide. horen? Een stukje? De ene en of werk bij een krant. die staat aan het hoofd van een land. Want of je nou fietst of een koets hebt van goud. En of je een dijk bouwt of troonreden houdt. Dat is toch een ja, daar komt het op aan. Zo heeft u het altijd gedaan. Maar mocht u iets missen, dan denkt er meteen: de zon schijnt voor iedereen. Zo is dat. Dan heeft de prinses wat om naar uit te kijken? Zaterdag dus het muzikale afscheidsfeest voor Beatrix. Sport. Luc de Jong speelt de komende maanden voor Newcastle United. De Nederlandse aanvaller is vandaag in Newcastle om een medische test te ondergaan. Hij komt over van de Duitse club Borussia Mönchengladbach... en wordt voor de rest van het seizoen gehuurd. De Jong had geen basisplaats bij zijn Duitse club. In de zomer van 2012 kwam hij over van FC Twente. De Duitsers legden destijds een recordbedrag van 15 miljoen euro voor hem neer. Van Persie heeft zijn rentree gemaakt bij Manchester United. Bewees meteen zijn waarde. Een Van Persie scoorde. Al na vijf minuten opende hij de score voor zijn ploeg tegen Cardiff City... na zeven weken aan de kant te hebben gestaan. Manchester won uiteindelijk met 2-0. Zonder Van Persie verloor de ploeg de laatste weken... de aansluiting met de top in de Premier League. Manchester United staat nu zevende. Shorttracker Daan Breusma startte op de Olympische Spelen in Sochi niet op de 500 meter. Vier shorttrackers kwalificeerden zich voor die afstand... maar Nederland heeft maar drie startplekken. Bondscoach Joen Otter heeft nu gekozen voor Sienkie Knecht... Freek van der Wart en Niels Kersthold, En daar is Breusma niet blij mee. Echt uitgelegd is het eigenlijk niet. Dus uh, uh, ja, ze moeten een keuze maken. Sienkie uh, uh, nou ja, heeft laten zien op het EK dat hij uh, goed was... En, uh, dat hij het verdient en Freek ook. En het ging eigenlijk tussen uh, Niels Kerselt en, uh, en mij dan. En uh, nou ja, dat uh, ligt zit zo dicht op elkaar zeggen ze dat we uh, ja, moesten een keuze maken en uh, dit is hem geworden. En uh, nou ja, dat is voor mij best wel uh, wel rot. Want hey, ja, nu rij ik helemaal geen individuele afstand. Maar zit wel in de aflossingsploeg en op dat onderdeel is Nederland medaillekandidaat. Voor Bresma is het zaak om het teambelang voor op te zetten... maar dat valt niet mee naar zo'n teleurstelling. Ik doe er natuurlijk straks in sociales aan... om uh, zo goed mogelijk te zijn uh, voor die relay. Alleen, uh, ja, nu heeft het heeft me wel uh, eeuwig geknaakt. De Nederlandse zaalvoetballers zijn het EK in België begonnen met een nederlaag. Oranje verloor met 7-1 van de profs van Rusland. Een verwachte nederlaag, maar toch een domper voor bondscoach Marcel Loosveld. Als ik naar het beeld van de wedstrijd kijk in het verschil tussen de spelers van Rusland en, en mijn spelers, eh, ja, goed is in een, in een ander wel te verklaren natuurlijk. Ja, deze ploegen zijn gewoon eh, heel realistisch gezien te sterk voor ons. En als je daaraan wil sleutelen, dan zouden we een aantal jongens die best wel kwaliteiten hebben in ons team, ja, die zouden we ergens ja, in een mooie buitenlandse competitie kunnen laten spelen. Het wordt moeilijk voor Nederland om de groepsfase te overleven. Oranje speelt morgen tegen het sterker geachte Portugal. Alleen de nummers 1 en 2 van de pool plaatsen zich voor de kwartfinales. Hardwerkende Amerikanen moeten meer verdienen en meer kansen krijgen. En Guantanamo Bay moet maar weer eens dicht. Hij zei het nog een keer. President Obama in zijn State of the Union. Daar praten we straks zo. Half 7 eerst het NOS Journaal. Jan van der Putten, goedemorgen Jan. Goedemorgen. Op het ROC van Amsterdam zijn examens gestolen... die later via sms en whatsapp de koopse naam geboden. Dat meldt de Telegraaf. Door de fraude zijn volgens de krant zeker 400 leerlingen... van de opleiding Juridische Dienstverlening gedupeerd. Ze moeten in totaal 825 nieuwe examens afleggen. Drie Nederlanders zitten vast in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens persbureau ANB zijn het vliegtuigspotters... en zitten ze vast op verdenking van spionage... Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt alleen dat ze vastzitten. U wordt het al, president Obama heeft in de State op de Union benadrukt... dat hard werken en verantwoordelijkheid nemen weer moeten lonen. De VS staat er volgens hem sterker voor dan welk ander land ook. Maar hij wil een eind maken aan de grote ongelijkheid in zijn land... en hij wil de gevangenis met terreurverdachten op Guantanamo Bay dit jaar eh, dat, dat gaat. Op Wall Street is een eind gekomen aan de dagenlange neergang... van de beurzen. de Dow Jones-index en de S&P 500 sloten iets hoger... net als technologie-index Nasdaq. Stemming op de beurzen werd vooral gevoed... doordat het vertrouwen van consumenten in de arbeidsmarkt... en het ondernemersklimaat op het hoogste niveau staan sinds 2008. Dan nog het weer, af en toe zon, op de meeste plaatsen droog... een stevige oostenwind, het wordt min 3 in het noordoosten... en plus 3 in het zuiden, maar door de wind voelt het kouder aan. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Jolanda van der Velden. Goedemorgen. Goedemorgen Marcel Fides bij Amsterdam op de A8. Richting Amsterdam bij Oostzaan 2 kilometer. Dan verder via de A10 de ring west, richting Den Haag. Voor de Koenten dan nog eens 2 kilometer. En bij Rotterdam op de A15 de Rotterdam richting Europoort. Bij Spijkenissen ook 2 kilometer. Wat wacht je ervan voor deze woensdag? Woensdag is meestal niet al te druk. Ik denk dat we rond 100 kilometer uitkomen rond half 9. Hou ons op de hoogte Jolanda van der Velden bij de ANWB.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 En hoewel zijn verhouding met de Republikeinen gespannen is... was er ook wel plaats voor humor. In Amerika kan zelfs de zoon van een barkeeper... de voorzitter van het Huis van afgevaardigden worden. Zei Obama tegen John Boehner. De zoon van een gescheiden moeder kan het schoppen tot president. En toen had Obama het natuurlijk over zichzelf. Correspondent Wessel de Jong, jij hebt de toespraak gevolgd. Zeker. Werd er veel van deze State of the Union verwacht... Het Witte Huis, zeker het Witte Huis, had aangekondigd dat dit het jaar van de actie moet worden. Nou, dat is ook niet zo raar dat ze dat hebben gedaan, want aan het einde van het jaar zijn het congresverkiezingen. En die gaan dan ook lopen zo'n beetje dan meteen over in de volgende presidentsverkiezingen. Dus er wordt van uitgegaan dat dit eigenlijk de laatste State of the Union was waarin die concrete plannen kan lanceren. En dat de president ze dan ook nog kan uitvoeren. Dus inderdaad, er werd veel van verwacht. Nou, vertel dan maar Wessel, wat wordt die actie? Ja, het belangrijkste thema van deze State of the Union was, denk ik, de gigantische inkomensongelijkheid in de Verenigde Staten. Today after four years of economic growth, corporate profits and stock prices have rarely been higher. And those at the top have never done better. But average wages have barely budged. The cold hard fact is that even in the midst of recovery, too many Americans are working more than ever just to get by, let alone to get ahead. Ja, schokkende cijfers hè, die Obama aanhaalt dat de afgelopen vier jaar tijdens het herstel de bedrijfswinsten met 20% zijn gestegen. En de inkomens van de gezinnen eigenlijk maar met alle anderhalf procent zijn gestegen. Met andere woorden, die grotere bedrijfswinsten die, die stromen, daar heeft de maatschappij, merkt daar niks van, heeft daar geen lol van. En daar wil hij natuurlijk iets aan doen. Terwijl dat al veel langer aan de hand is. Dat speelt al zeker de afgelopen 30 jaar. Uh, dat het grootste deel van het geld dat in de Verenigde Staten wordt verdiend, zo'n beetje 84% van het bruto binnenlands product naar de, naar de rijkste 1% gaat van dit land. Het is echt wel redelijk dramatisch op dit moment. Dus niet zo verbazend dat de president nu actie wil ondernemen. En hoe dan? Want hij gaat natuurlijk niet over de lonen. Nee, nee, precies. Hij, nou, om te beginnen wil hij de werkloosheidsuitkering wil hij verlengen om die laagste groep noem ik, een beetje tegemoet te komen. Verder wil hij het minimumloon wil hij verhogen. Nou, dat moet dan gelden voor federale ambtenaren. Dat minimumloon moet dan omhoog van 7,5 dollar per uur naar 10 dollar per uur. Hij hoopt dan dat die maatregel een, een soort vliegwiel effect gaat creëren. Dat bedrijven en staten dan zijn voorbeeld gaan volgen. Ja, en als het congres niet meegaat, uh, zegt hij ja, dan blijf ik niet stil dan zal ik dat uh, dan zal ik dat per decreet gaan doen. Dus zij gaat dat echt doorduwen. Dit en dat kan dan ook met dat decreet. Ja, dat die, die macht heeft hij, de president. Maar je begrijpt, dat roept natuurlijk al de nodige weerstand op bij, bij republikeinen. Uh, die schetsen daar natuurlijk meteen allerlei beelden van... Uh, ja, onze, onze vrijheden komen in gevaar. Obama is een dictator. Maar ja, de realiteit wil dan dat president Bush veel meer van dat soort decreten heeft gebruikt. En president Clinton heeft er nog veel meer gebruikt. Dus het is ook weer niet zo heel ongewoon dat, uh, dat Obama hier ook van gebruik maakt. Maar ik kan me ook voorstellen dat de republikeinen gaan stijgeren van het plan? Uh om uh, de uitkeringen te verlengen? Uh, ja, dat vinden ze helemaal niks. Dat is de, de, de, de hand maatschappij, noemen ze dat, hè. dat. Dat mensen eigenlijk worden dan weerhouden hebben, dan krijgen dan geen stimulans. Krijgen ze om, om banen, om werk te gaan zoeken? Nee, zeggen de Democraten, dat is juist heel goed. We kunnen deze groep, uh, ten tijde van de crisis, kunnen we niet in de kou laten, laten staan, letterlijk. En bovendien zeggen ze dat geld dat we uitbetalen aan werkloosheidsuitkeringen, dat stroomt toch ook weer terug naar de economie. Dus het, is ook nog, het stimuleert ook nog eens de economie, die uitkeringen, zeggen dan de Democraten. Goed. Zo laten we er nog iets anders uitpikken. Guantanamo B moet dicht, zei die weer. Ja, <laughs> ja gaat dat ik dat dan nu dit jaar? Ja, dat is een beetje een soort ritueel aan het worden. Hè? Dat hij dat ieder jaar maar weer herhaalt. Uh, maar er liggen toch wel hele grote blokkades in het congres daartegen. Het is al duidelijk dat de republikeinen dat, uh, dat nooit gaan doen. Dus ik denk, uh, ik denk dat het bij mooie woorden blijft uh, wat Guantanamo Bay betreft. En uh, andere belangrijke punten in zaken het beleid? Ja, het buitenlands beleid passeert dan natuurlijk wel eventjes al wel ver over de helft van de speech. Uh, overigens, zo moet ik erbij zeggen. En Syrië komt daar dan toch karig vanaf. Hij zegt, uh, ja, het redelijke verzet zal ik steunen. En dankzij de Amerikaanse diplomatieke inspanningen worden nu dan toch de chemische wapens vernietigd. Dus daar klopt hij zichzelf op de borst. Nou, daar blijft het dan verder bij. Veel uitvoeriger heeft hij het dan over Iran. Dat geeft wel aan dat hij dat toch veel belangrijker vindt. Het terugdringen van dat nucleaire programma van Iran, dat uh, de Amerikanen hechten daar gewoon veel meer waarde aan dan aan Syrië. Nou, één zinnetje letterlijk ging het over Oekraïne. Dat de Oekraïners toch ook hun recht hebben op zelfbeschikking. Maar dat was eigenlijk het enige wat hij hier over Europa zei. Nou, een grapje naar de Republikeinen, naar John Biehner natuurlijk. Hè? Maar hoe reageerden ze op deze State of the Union? Ze hebben natuurlijk een, een vaste traditie, hè, de republikeinen, dat iemand dan een antwoord geeft. Nou, dat was een congreslid uit Washington State die dat deed. Kathy McMorris Rogers, iemand waar ik nog nooit had van, van gehoord had. Nou, velen met mij. Een complete onbekende, maar wel een belangrijk teken dat ze een vrouw is. En omdat natuurlijk de, de, de democraten zetten de republikeinen natuurlijk altijd neer als vrouw onvriendelijk Nou, dit was hun antwoord. Nou, uiteraard hakte zij uitvoerig in op Obamacare. Nou, dat was natuurlijk niet zo verrassend. Dat zullen ze ook nog wel blijven doen natuurlijk de, de Republikeinen. Eigenlijk was ze wel redelijk positief over het verhaal van de president dat hij de immigratiewetgeving wil versoepelen. Hij wil natuurlijk de, de 12 miljoen illegale in de Verenigde Staten, wil hij een, een weg richting burgerschap bieden. En de Republikeinen lijken daarin mee te gaan. Ze kunnen het zich natuurlijk niet permitteren bij volgende verkiezingen dat ze dan weer de allochtonen van zich vervreemden. Dat is toch een van de redenen waarom ze de laatste presidentsverkiezingen Kiezingen hebben, hebben verloren. dat de, de, de Mexicanen, zeg maar de Spaanstaligen, gewoon niet massaal niet op de Republikeinen hebben gestemd. Dus het, het zou best eens kunnen dat die dit jaar opeens er toch, ondanks alle problemen in het congres, er opeens een nieuwe migratiewet komt. Wessel de Jong, dankjewel. We horen later in deze uitzending nog van jou, onder andere vanuit Philadelphia, waar je een reportage maakt. Tien over half zeven. De Oekraïense president Janukovic trok gisteren de omstreden anti-protestwet in. Toch is er nog geen demonstrant naar huis gegaan. Oppositie en president staan nog altijd lijnrecht tegenover elkaar. En ieder compromis lijkt uitgesloten. Correspondent David-Jan Godfoy zocht de demonstranten op. Het sneeuwt in Kiev en het is iets minder koud dan de afgelopen dagen. Graad of min 12 maar voor het internationale centrum voor cultuur en kunst... staat een bestelwagen volgeladen met plastic zakken... met kleding en beddengoed. Om hier naar binnen te mogen heb je speciale toestemming nodig... van de commandant. En die hebben we zojuist gekregen. Dan komen hier vrouwen naar buiten met boterhammetjes met worst... paprika, ei voor de demonstranten buiten op het Maidan... het centrale plein van Kiev. Hier een uh, kleine 100, 150 meter vandaan. Een uh, gang door met bergen, waterflessen van 5 liter... kolen, uien, wortels. Een soort uh, café-achtige ruimte... waar uh, koffie en thee worden geschonken. Een man uit uh, het oosten van het land... Hoe bent u erop gekomen om, uh, om helemaal naar Kiev te komen? Hij is hier een maand of vijf geleden naartoe gekomen om werk te zoeken. Maar ja, toen uh, brak de opstand tegen president Janukovic uit. Daar heeft hij zich over geïnformeerd. En sindsdien is hij uh, bij de demonstraties uh, betrokken. Nu heeft de regering vandaag gezegd dat ze zou aftreden. Er zijn een aantal wetten die demonstreren... moeilijk maken, uh, ingetrokken. Is dat niet genoeg voor jullie? Er zijn hier uh, mensen omgekomen... tijdens de demonstratie. Vreedzame mensen. En in al die jaren dat Janukovic nu aan, uh, aan de macht is... is er nog nooit iets ten goede veranderd. Vandaar dat er meer nodig is. Dit ziet er allemaal uh, heel georganiseerd uit. En het lijkt er niet op dat er ook maar een begin van het einde aan de demonstratie zal komen. Er wordt nu net een uh, ploeg demonstranten afgelost. Besneeuwde mensen komen binnen. En opgewarmde mensen gaan weer naar buiten. En dat gaan wij nu ook doen. Zelfs iemand met een korte broek hier. <laughs> Zie je vandaan maar een uh, wipje naar Maidan, naar dat centrale plein. waarin inderdaad een, een hele kolonne naar elders in de stad gaat... Dat is wel een uh, militaire mars. Een uh, afgetreden regering, fel omstreden. Antidemonstratiewetgeving die is ingetrokken. En misschien later zelfs ook amnestie voor gevangen genomen demonstranten. Je zou toch zeggen dat de oppositie zo langzamerhand wel tevreden moet zijn? Maar dat is dus overduidelijk niet het geval. Een paar geïmproviseerde banken bij een grote vuurpot... waar mensen zich opwarmen hier buiten. Wat heeft president Janukovic verkeerd gedaan... dat hij zo'n enorme woede van een groot deel van de bevolking... over zich heeft afgeroepen? Het is vooral de vraag wat hij allemaal niet heeft gedaan... voordat hij aan de macht kwam heeft hij van alles en nog wat beloofd. En wat zien we? Zijn vrienden, zijn oligarchenvrienden worden betaald uit het budget. Zijn zoon is rijk geworden van ons geld. Van het geld van eerlijk hardwerkende mensen. En dat heeft tot deze woede geleid. Niemand die weet hoe dit zal aflopen... geeft Janukovic zich uiteindelijk toch gewonnen? Of roept hij de noodtoestand uit waar wel sprake van is geweest... met het risico dat er nog heel veel slachtoffers zullen vallen. In de oppositie dan? Blijft die bij de keiharde opstelling... dat Janukovic moet vertrekken? Of gaat die op een gegeven moment water bij de wijn doen... zodat compromissen mogelijk worden? Het is op dit moment niet te zeggen. Het is op dit moment dus ook nog volstrekt onduidelijk... hoe lang dit protest in Oekraïne zal duren. Kostmanent David-Jan Godfoy vanuit het koude Kiev. En straks rond kwart over zeven spreken we hem... over de verwachtingen voor vandaag. De verkeersinformatie naar de ANWB Jolande van der Velden. Marcel, op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 2 kilometer. De korte files op de A7, A8 en de A10 aan de noordkant van Amsterdam. En nu ook op de N247 Hoorn richting Amsterdam bij Broek in Waterland 3 kilometer. Marno Remmers, jij staat in de NC-fabriek. En even voor de mensen die daar nog nooit van gehoord hebben, vertel eens... Nou, ik wou meteen een aardigskundevraag vraag stellen. Want er, die kwam, waar staat Ensi voor? Dat moet je hebben gehad vroeger. Nou, Marcel toen, weet dit toen soort toen dingen. Weinig... Eerste Nederlandse cementindustrie. Ja, zou... Landse... Fabriek. Helemaal Fabriek. goed. Fabriek. Ja, oh. hij weet het. Ja, ja, ja. ik vroeg het net hier aan, uh, aan de man die ook net zo'n prachtige bouwhelm op heeft als ik. Peter Mergelsberg, wat een prachtige naam als u hier al die jaren hebt gewerkt met zo'n achternaam. Ja, dat zijn namen die hier wel vaker tegenkomt, toch? Ja, dus zo gek is dat niet eigenlijk. Nee, u hebt hier altijd gewerkt in de productie ook. We staan nu midden tussen, we voelen ons kruimeltjes tussen torenhoge silo's. Voor ons draait een dikke buis, daar zou de aardgasproductie van de NAM jaloers op zijn. Een buis zo hoog als een flatgebouw draait langzaam rond als de oven. Dat is de oven ja. Daar maken wij vanuit Kalksteen uh, Klinker het halve voor ons cement. Daar hebben we heel Nederland mee opgebouwd, geloof ik. Ja, als je kijkt uh, naar de cementproductie die wij geproduceerd hebben voor Nederland, dan uh, kunnen we best wel zeggen, als je van Maastricht tot Amsterdam rijdt, of van Vlissingen tot in Groningen, alles wat je boven de van beton ziet, componentie. De Bijlmer? De Bijlmer, alles wat je maar ziet staan. De dijken? Dijken, huizen, ja. Alles wat je maar kan voorstellen. Ja, dat komt allemaal hier uit dat, van het enorme terrein. Uh, het gebouw daarachter waar we naartoe kijken, daar stonden de oude overzien. Dus nog gebouwd met Marshall-hulpgeld, hebt u net verteld? Ja, dat is uh, correct. Uh, als je kijkt naar de historie van Nederland, is het natuurlijk uh, niet zomaar dat hier een industrie staat. Uh, Nederland was in de Eerste Wereldoorlog neutraal. Uh, maar dat betekent ook dat er geen cement, geen bouwstoffen naar Nederland konden komen. We hadden helemaal geen cementfabriek? Nee, we hadden helemaal geen cementfabriek. Dus... Ah, dat was tactisch. Ja, dat was uh, Nederlandse staat zei destijds, dus na de Eerste Wereldoorlog, dus een cementindustrie moeten hebben. En dan doen we het in Maastricht, want we hebben die bergen hier liggen, Mergel. Ja, en die kalksteen die heb je nodig. En uh, er zijn niet zoveel plekken in Nederland waar kalksteen te vinden is. Maar hier hebben we natuurlijk gigantisch in voorraad. Ja, nou, u hebt nog heel veel van hè? Ja, als je kijkt naar Zuid-Limburg heb je natuurlijk heel veel Maar. Uh... Hoe lang zou je nog door kunnen gaan met het, met het winnen nou, hier een Maastricht is afgesproken dat wij tot 2020 doorgaan. En dat de galaxyen... dan stopt het, ja, en dan Maar in het... wezen zou je nog honderden jaren door kunnen gaan? Als je de Kalaxenie zou bekijken die in Limburg aanwezig is... zou je natuurlijk honderden jaren door kunnen gaan. Ja. Maar ja, daar komt een einde aan. Dat komt ook een einde aan. Ach, het heeft jarenlang getouwtrek opgeleverd. Ik kan me nog herinneren, jaren tachtig begon het al. Dat mensen het zonde vonden, dat de bergen werden afgegraven. Maar het levert ook weer heel veel werkgelegenheid op. We hebben daar straks nog wat historisch materiaal laten horen. Er werden handtekeningen opgehaald. Maar nu, nu gaat er dan toch wat gebeuren. Want een deel van de fabriek gaat langzaam afgebroken worden. Waar wij nu staan, is nog de vraag of het blijft, hè? Ja, het is dus, uh, natuurlijk, als je kijkt naar een, een industrieel verleden van Nederland... is er natuurlijk altijd de vraag, wat moet je wegdoen en wat moet je behouden. Ja, we hebben veel spijt van allerlei dingen die we hebben afgebroken. Ja, dat zeer zeker. En ik denk dat we daar uh, nu de tijd voor hebben, maar ook de tijd voor moeten nemen om daar de juiste gedachten en beslissingen in te hebben. En daar bent u bij betrokken? Want u bent, uh, u, u komt samen met allerlei buitenlandse mensen vandaag bij elkaar. Wat gaat u doen? Nou, vandaag zijn we samen met uh, een, een programma, een, een programma wij noemen dat Interreg 4B programma, een Europese cofinanciering. Om uh, de ontsluiting van het gebied in de toekomst recreatief gezien uh, heel goed mogelijk te maken. En daar heb je natuurlijk bouwwerken voor nodig. En een van die bouwwerken, dan noemen wij de toegang Luikerweg. Een historische weg herstellen tussen Luik en Maastricht. En die bouwen wij opnieuw. Ja, nou daar gaan we straks over hebben. We gaan ook nog de groeven in, die ligt hier een stuk verderop. Elke werkdag, ochtends van 6 tot 9 en smiddags van half 5 tot 6, het NOS Radio 1 Journaal. in de Wales. One Love. Krijgen we het warm van. Ja, maar het vriest drie dagen op rij, Zo. Marcel. En daarom laten de vier grote steden vandaag de winterregeling ingaan. Dat betekent dat dak- en thuislozen gratis een slaapplek kunnen krijgen... bij een van de opvanghuizen. Zoals bijvoorbeeld bij het leger des Heils in Den Haag. Bert Sprokkendreef, u bent de directeur daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Bij mij was het op de thermometer vanochtend gewoon plus drie. Is het wel nodig? Ja, het is zeker nodig. Ja, kijk, de, de verschillende plekken uh, kunnen absoluut verschillen in uh, temperatuur. Um, maar we houden rekening met de verwachtingen die er zijn. Um, en zeker ook de gevoelstemperatuur uh, doet daarin mee. En die verwachtingen zijn absoluut dat het, af, of dat het de komende uh, nachten zal gaan vriezen. Want dat gaat, de komende nacht gaat dat echt gebeuren. En dat is de reden geweest voor de vier grote gemeentes om gezamenlijk te besluiten om de in de opvang, en uh, op te starten. Ja, en hoe gaat dat doorgaan? Staan ze dan echt uh, met uh, tientallen op de stoep meteen? dan staan ze wel met tientallen uh, inderdaad op de stoep. Dat wordt uh, bekendgemaakt binnen uh, die groep mensen... zover als we dat maar uh, kunnen en dat we ze kunnen bereiken. En ook veldwerkers zijn daarvoor uh, uh, ook de aankomende avond en nacht uh, buiten... om mensen op de mogelijkheid van de winteropvang te wijzen. Ja, meneer Spokkerdreef, um, hoe is het in andere winters? Want dit is natuurlijk een hele zachte winter. Ja. Uh, ligt dan de, moet dan de temperatuur lager gaan voordat u ze binnen laat komen? Nou, als we het vergelijken met het verleden jaar, toen hadden we natuurlijk wat dat betreft een bizarre winter. Ja. En toen is de, de winteropvang is alles bij elkaar zo'n elf weken open geweest. Dat, dat is echt heel veel. Het lijkt erop dat deze winter anders uitpakt. Maar het betekent nog altijd op het moment dat het heel onbehagelijk wordt. En dat kan rond het vriespunt zitten, maar de andere weersomstandigheden met wind, sneeuw of felle regen kunnen aanleiding zijn om dan toch de winter op te dus houden. Er zijn geen vaste getallen voor? Nee. Geen temperaturen voor waarop u zegt van uh, nu doen we de deur open? Nee. Nou, in ieder geval is het, uh, is het zo dat als het kwik onder nul gaat... één uh, of twee nachten uh, of meer... Uh, dat, is voor on, dat is voor de gemeentes aanleiding uh, om dat besluit te nemen. En vergeleken met vorig jaar heeft u, neem ik aan, ook veel meer budget nog. Want het is toch helemaal niet koud geweest. Dus worden die maaltijden dan ook nog lekkerder? Ach. Nee hoor. Waarom niet? Het is zo dat, uh, dat op het moment dat uh, in, in het hele land waar uh, locaties open gaan voor de nachtopvang... Uh, op dat moment worden al die ook logistieke uh, uh, zaken en dus ook uh, maaltijden en dergelijke... worden op dat moment uh, wordt dat geregeld. En die kosten worden uh, door de gemeentes gedragen. Maar er is genoeg geld toch? Nou, dat betekent... Uh, dat tijdens de ene winter um, er minder uh, uitgegeven wordt. aan extra geld voor de winteropvang. En zoals het verleden jaar heeft het uh, de gemeentes aardig wat meer gekost. Uh, wat van tevoren ingeschat wordt. Dat, dat kan per jaar kan dat verschillen, maar dat betekent niet dat. Um, daardoor um, er meer luxe is omdat er meer nachten, um, hmm. nachtopvang of, uh, winteropvang is. Ja, hmm. Dat is jammer voor de daklozen. Hoeveel kunt u er kwijt eigenlijk? Wij kunnen in Den Haag kunnen wij er zo'n kleine 2500 kwijt. Maar dat zijn ze niet allemaal, denk ik, hè? dus ze moeten we dan toch nog buiten blijven? Uh, dat betekent dat uh, uh, mensen vinden hun uh, plekjes dan bij of bekenden. Wij richten ons echt op de mensen die dan echt buiten uh, verblijven. Um, en zelfs vorig jaar. Um, hebben we zo goed als iedereen die s'nachts buiten verblijft... hebben we binnen kunnen krijgen door met ze in contact te komen en ze te overreden. We hebben niet de politie nodig gehad ja. uh, in Den Haag in ieder geval... om ze gedwongen naar een winteropvang te krijgen. Wet directeur van het Leger des Heils in Den Haag. Dank u wel. Heel graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journaal Mediaoverzicht. U hoorde het wellicht al eerder deze ochtend. De Telegraaf heeft nieuws over een grote examenfraude op het ROC Amsterdam. Gestolen schoolexamens zouden via sms en whatsapp te koop zijn aangeboden. Maar de krant heeft meer nieuws. Zo reageert de familie Fortuyn op het onderzoek dat het Openbaar Ministerie gaat doen naar Volkert van der Graaf. Volgens de jongste broer van Pim Fortuyn is het evident dat Van der Graaf nog niet klaar is voor de vrijheid. Nederlanders hebben voor het eerst in 20 jaar minder zin in sparen. Dat zegt de ING in het AD. Door de lage rente op de spaarrekening besteden mensen hun geld liever aan het aflossen van de hypotheek of aan beleggen. Volkskrant meldt dat de ziektekostenpremie volgend jaar met 20% gaat stijgen. Vakbewegingen en de werkgevers waarschuwen het kabinet daarvoor. Stijging van ongeveer 200 euro per jaar komt door hervormingen in de zorg in 2015. Het ministerie van Volksgezondheid deelt de zorgen en onderzoekt de gevolgen van de veranderingen. Anders dan gedacht, kiezen verzekerden niet massaal voor een goedkopere zorgpolis, dat trouw. De krant heeft cijfers opgevraagd bij de vier grootste zorgverzekeraars. Daaruit blijkt dat maar weinig mensen kiezen voor de goedkopere selectiepolis. Dat is de verzekering waarbij verzekerden niet altijd zelf kunnen kiezen voor een bepaald ziekenhuis. En we krijgen in de toekomst misschien nog maar drie dagen per week post. In het AD zegt PostNL dat de Europese Commissie dat nu nog niet toestaat. Maar als Europa het wel zou toestaan, dan gaan wij terug naar vier of misschien drie dagen per week. Post bezorgen. Wie toch vaker post wil, moet daar dan extra voor gaan betalen. Na 7 uur staat staatssecretaris Steven van Justitie over Volkert van der Gaaf. Tot zo. We kunnen niet voorspellen hoe de financiële markt zich ontwikkelt. Daarom is Deltaloid ervan overtuigd dat je de risico's goed moet kennen.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 Van maandag tot en met donderdag. Eén gast. Eén interviewer. 20 minuten. Een spannend gesprek. Met Sven Kokkelman. En Eva Jinek. 1 op 1. Van maandag tot en met donderdag. Om vijf voor half negen. Live bij de KRO en CRV. Op Nederland 2.